7 uur. Ook Thijssen met het NOS journaal. Duitsland is verantwoordelijk voor de Holocaust en is zich daar volledig van bewust, dat heeft Bondskanselier Merkel gezegd in reactie op controversiële uitspraken van de Israëlische premier Netanyahu, die zei dinsdag op een congres in Israël dat een Palestijnse moslimleider Hitler ervan had overtuigd de Joden uit te roeien. Volgens Netanyahu wilde Hitler de Joden in eerste instantie alleen verdrijven. Zijn uitspraken veroorzaakten een storm van protest. Merkel en Netanjahu spraken elkaar in Berlijn over het opgeleide geweld tussen Israël en de Palestijnen. Nederland moet mogelijk meer betalen voor de JSF-straaljagers... omdat de kans groot is dat Canada zijn bestelling intrekt. De nieuwe premier van Canada, Trudeau, heeft tijdens een verkiezingscampagne laten weten... dat hij niet wil doorgaan met de JSF. Als Canada zich terugtrekt, vallen de kosten per toestel zo'n 1 miljoen dollar hoger uit... zegt een hoog militair in het Pentagon.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 Nederlandse ambtenaren zijn in het noorden van Parijs overvallen, geslagen en geschopt. De groep brengt een driedaags bezoek aan de banlieue om te kijken hoe de Fransen radicalisering tegengaan. De ambtenaren hadden net een gesprek gehad met jongere werkers. Toen ze naar een volgende afspraak wilden lopen, werden ze belaagd. Het incident was geen reden om het werkbezoek te beëindigen.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 De zombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, bij Hoevenlaken 5 en bij Amersfoort Noord 3 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Zaandijk 7 kilometer. A15, Rotterdam richting Europoort. Bij Spijkenissen 5 kilometer. A16, Breda richting Rotterdam. Na een ongeluk bij Knoppen Ter Plein 4 kilometer. De vrachtwagenstrook is afgesloten. En helemaal dicht is de N222 Naaldwijk Rijswijk. De veilingroute die is tussen Naaldwijk en Quinshul in beide richtingen afgesloten door een gekantelde vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirkel Zeldvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. lekker, lekker.